Dit is dus zo'n mastaba, het graf van een belangrijke Egyptenaar. Het is trouwens maar een heel klein deel van de mastaba. Alleen de versierde ingang en het kamertje erachter. Zo'n hele mastaba zou maar net in deze zaal passen, want er hoort nog een heel bouwwerk omheen. Zullen we eerst maar eens de buitenkant gaan bekijken? Zie je die man die links en rechts van de ingang zat afgebeeld? Dat is rechter Hete Peragret. Dit graf is meer dan 4000 jaar geleden voor hem gebouwd. Zie je het jongetje bij zijn voeten? Dat is een zoon, die al volwassen is trouwens. De vader is dan wel heel groot afgebeeld in vergelijking met zijn zoon. Maar dat deden de Egyptenaren vroeger altijd. De persoon waar het om ging, die het belangrijkste was, die werd het grootste afgebeeld. Zie je de hiërogliefen boven het hoofd van de zoon? Zullen we die eens samen gaan lezen? De gans bovenaan is het woord voor zoon. Onder de gans staat een slang... Die betekent zijn. En zie je die oude man daaronder die op zijn stok leunt? Dat is het woord voor oudste. Dus nu hebben we al zijn oudste zoon. Onder de oude man zie je een jakhaals. Dat betekent rechter. De oudste zoon is dus net als zijn vader ook rechter geworden. En als we verder lezen zien we dat hij ook schrijver is geworden. Want het teken onder de jakhaals is namelijk schrijfgereedschap. Een rietpen. Een plankje met twee kleuren inkt en een potje met water. Dus alles bij elkaar wordt het zijn oudste zoon, rechter en schrijver. Nu wordt het iets moeilijker, want nu komt de naam van de jongen. Hij heette Nian Pta. De letters staan wel een beetje door elkaar, dus goed opletten. Zie je het watergolfje? Dat is Ni. Het kruis met de lus is Ang en dan Pta. Dat wordt met losse letters geschreven. Het blokje is de P, het half rondje is de T en het gevlochten taal de A. Nu hebben we dus gewoon hiërogliefen gelezen. Hoe cool is dat? Dit ga ik zeker aan mijn buurjongetjes vertellen als ik ze meeneem. Wedden dat zij niet kunnen lezen wat er staat. Nou, laten we maar eens binnen in de mastaba gaan kijken. Ga je mee? We bekijken eerst de linkerwand. Daar zie je boeren aan het werk op hun akkers. Moet je maar eens meekijken... Een man ploegt de aarde om, samen met zijn twee koeien. Ja, dat gaat natuurlijk een stuk makkelijker dan met de hand. En die andere man daar, die zaait de akkers met graan uit een zak om zijn nek. Zie je hem? En in het midden van de wand, daar wordt het rijpe graan geoogst. Laten we nu naar de rechterwand kijken. Zie je de vijfde regel? Daar wordt vis gevangen met een net. Het hele net zit vol. En kijk eens hoe hard die mannen moeten trekken om het loodzware net uit het water te krijgen... En rechts staat rechter hete Braaghet op een bootje. Natuurlijk weer het grootste afgebeeld. Hij is ook aan het vissen. Maar hij gebruikt een speer in plaats van een net. En zie je het riet? Helemaal bovenin, een beetje rechts. En ook wat er allemaal tussen het riet verscholen zit. Ik zie vissen, eenden, ganzen, kleine vogeltjes en nesten vol eieren. In het echt was er tussen het riet aan de oevers van de rivier de Nel ook altijd veel voedsel voor de Egyptenaren te vinden. Maar het kon toch ook wel gevaarlijk zijn, want er leefden ook nelpaarden en krokodillen. Zoals je onder het bootje van Hete Paraget kunt zien. Huh, Zou ik liever niet willen tegenkomen, zo'n krokodil of nelpaard. Valt het je eigenlijk ook op dat alle afbeeldingen in deze kamer over eten en drinken gaan? Ik vertelde je toch eerder al dat de Egyptenaren geloofden in leven na de dood... Als ze ergens anders verder zouden leven... wilden ze daar natuurlijk ook kunnen eten en drinken. En daarom heeft bijna alles op deze muren daarmee te maken. Want ze geloofden dat ze daardoor niets tekort zouden komen in het dodenrijk. Familieleden van de overledenen... brachten zelfs jaren na de begrafenis nog eten naar het graf. Ze dachten dat de geest van de overledene dit dan op zou komen halen om in het dodenrijk op te eten. In of naast deze kamer heeft ooit een beeld gestaan van rechter Hete Paraget. Waarschijnlijk zittend op een stoel. Net alsof hij zo aan een maaltijd kon beginnen. De familieleden legden het eten en drinken dan ook voor dat beeld neer. De rechter lag trouwens niet in deze kamer begraven... maar in een kamer daaronder, Een soort ondergrondse grafkamer. Het museum heeft er zo eentje nagebouwd. Zullen we die eens gaan bekijken? Dan moet je door de achteruitgang de mastaba uit. Zie je dan die witte pilaar in het midden van de zaal... Daarachter staat een vitrine tegen de muur met nummer 132. Daarin zie je de ondergrondse grafkamer met een grote houten kist erin. Doe nu op pauze en weer op play als je de vitrine gevonden hebt.